Ja, nog 20 secondjes tot het tweede uur. We gaan zo het eerste uur gaan we veilig afsluiten. Jongens, wat vinden jullie dan? Het eerste uur zit er alweer op. Ja, hartstikke gezellig. Lekkere muziek, ja. leuke acties. in het uh, tweede uur gaan we nog even snel bellen met. Uh, we hebben alles gefixt. In ieder geval het telefoonnummer is gefixt. Dan gaan we bellen met uh, Mr. Ed? Hopelijk Mister komt Ed, maar goed. Dit gaan keer we de echte Ed. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Volgens KLM-topman Hartman huilden veel mensen van opluchting toen ze hoorden dat ze konden vertrekken. Transavia en Martinair hopen morgen weer vluchten te kunnen uitvoeren. De KLM wil morgen de helft van het aantal normale vluchten uitvoeren. De maatschappij heeft wel voldoende toestellen, maar kan nog niet naar sommige Europese luchthavens, omdat daar beperkingen gelden. Het vliegverkeer in Europa komt na vier dagen langzaam weer op gang. De Europese ministers van Verkeer besloten vandaag... dat het gevaar van de IJslandse vulkaanas zo is afgenomen... dat er in bepaalde zones, waaronder Nederland, weer kan worden gevlogen. Wel gelden er extra veiligheidsmaatregelen... en blijft het vliegverkeer voorlopig nog beperkt. Kernwapens blijven nodig als afschrikking voor kwaadwillende landen. Dat zegt secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO. Hij voelt voorlopig weinig voor het ontmantelen van alle kernwapens... en wil niet dat NAVO-landen daar zelfstandig voor kiezen... Rasmussen vindt een besluit daarover alleen in NAVO-verband kan worden genomen. De secretaris-generaal reageert op het verzoek van een aantal landen... waaronder Nederland, om het aantal kernwapens aanzienlijk te verminderen. Nederland en Vlaanderen hebben er een nieuwe stripprijs bij... de Willy van der Steenprijs... voor het beste Nederlandstalige album van de laatste twee jaar. Hij is genoemd naar de schepper van onder meer Suske en Wiske. De prijs wordt afwisselend in Haarlem en in Turnhout uitgereikt... Het initiatief komt van een cultureel centrum in Brussel in samenwerking met de twee grootste stripfestivals in Nederland en Vlaanderen. De Stripdagen in Haarlem en Strip Turnhout. De winnaar krijgt 5000 euro en een tentoonstelling over het boek. De eerste prijs, de Willy van der Steenprijs, wordt uitgereikt in juni in Haarlem. Het weer in het noorden toenemende bewolking met morgenochtend wat regen, morgen wisselend bewolkt, op meer plaatsen kans op regen, af en toe zon, het wordt tussen 10 en 14 graden. Je weet niet wat je hoort. 2 uur is begonnen we gaan luisteren naar Jason Derulo in my head Come on, shit. everybody's looking for love oh. ain't that the reason you're at this club oh We gaan straks natuurlijk weer een beetje telefoontreur uitvoeren en daarom van naar deze Earth Prits met Call On Me. dat vragen wij ons ook nog heel vaak af Wat is nou liefde? Ja dat je de, de kriebels gewoon in je borst en in je buik gewoon echt voelt gewoon En je denkt van wauw, wow. hoe ga ik dit doen? Dat je echt er staat van, die neem ik mee Maar dat gaat me niet lukken nee. Ja ja ja En we gaan weer bellen <coughs> ik, Pardon, ik heb nog niks Je ja, hebt ja, nog niks die Je knop niks. geloof ik nog aanstaan ofzo ja? Oh, ja, hoor. Ja, jij bent bezig. Hé, hey, even, uh, maar jij zegt het net, hè? Van. Uh, ik heb zelf eigenlijk wel eens een keertje een hele nare ervaring gehad. Vorige zomer was geen goede zomer. Absoluut niet. Voor mij wel. Nee, vorige zomer was geen goede zomer. Ja, het, mijn zomer was wel goed. Ik heb een hele leuke vriendin erop gekregen, maar afijn. Uh, uh, daarvoor. Hij gaat, gaat over. Hij gaat over. Nou, dan gaan we. Ga st st st mond. Stil. Hé, hey, Mike. Hij ah, gaat het over. Geen hallo, Ja, hallo, u spreekt met uh, Janis uh, Molenaar uit Mokum. Hi, Mookumer. Hey, ik wil even wat weten. Um, het schijnt dat u een uh, Fiat te koop nog hebt staan. <laughs> nee, niet echt. U heeft geen Fiat te koop staan. Dat vind ik wel eigenlijk wel heel jammer, want uh, ik heb uh, namelijk op Marktplaats heb ik me gezien. En uh, ja, uh, Sandvoort woont u weer. Wat voor Fiat is dat dan? W wat zegt u? Wat voor Fiat is dat dan? Wat voor Fiat was het ook weer? Even kijken. Een uh... Fiat Multipla! Een Fiat Multipla? Oh ja, dat was het volgens mij. Ik heb geen idee, ik spreek. Het ah, is, is een hele mooie groene auto is dat, hè? Nee, hij was blauw. Hij was blauw. Eh, uh, kun jij even je mond dicht houden? Ik ben hier aan het bellen, ja? Sorry. Ja, dat, uh, sorry hoor meneer, dat is mijn vrouw die heeft nogal last van een uh, stemprobleem. Die is laatst gauw in de stembouwen. Oh, Mike, ik hou je bekje op. Goeiedag. Hey, welkom, ben je live op de radio Ja, uiteraard uiteraard. Hey, jij ook, hè? Eetje. Jij ook het. Ja, het is niet anders. Ja, het is niet anders. Maar uh, jij wil je Fiat Poef nou echt niet. Uh, <laughs> je wil je Fiat echt niet verkopen. Nee, heb je, heb je, heb je een grote luxe auto nodig dan? Nou we staan bestaat ah, Ik wil niet lullig doen, hè. Dat is, uh, ja, je kleine neefje. <lacht> maar deze auto waar jij in rijdt, hè, dat heb ik toevallig net gezien op internet. Die uh, is ooit eens verkozen tot de lelijkste auto van het jaar. Ja, van de eeuw volgens mij zo. Van de eeuw, oh! <lacht> ik kan hem wel voorstellen, ik heb hem gezien, maar jeetje. Ik, en, en mijn oom, die rijdt in die auto? Ik kwam eens een keer bij, bij mensen. <lacht> en eh, uh, wilde hebben mensen. Ik rijd pad op. En die meneer zat de krant te lezen, en die wees naar me en naar mijn auto en die begon elkaar te lachen. Hij <laughs> zat die kranten lezen, hè? Oh, oh, oh. Dus, vandaar. Het is dus een auto met veel avontuur. Ja, dat, uh, dat is That wel is... niet te worden, ja. <laughs> <laughs> waar hebben we het nog meer over gehad? Want ik zit toevallig vanavond niet te luisteren. Haha! We hebben wij vermasseld. Nou Ed, we hadden je eerst geprobeerd te bellen, maar toen kregen we een of andere Rihanna. dat was niet helemaal de goede. Nou ja, we kregen Rihanna aan de lijn en ik vroeg nog aan haar heel lief van heb jij een auto? Nee die heb ik niet, ze was zo zagrijnig als de pleur, Is waarschijnlijk ongesteld. <lacht> <lacht> dus dat, ja, dat zal het probleem wel zijn geweest. Ja dus die, ja, die, wou, ook, die wou niet echt meewerken eerlijk gezegd. Nee. Maar ja, toen dachten we, ja, nou ja uh, we gaan het nog eens keer proberen. Bleek een klein vormfoutje in, uh, uh, in het spijkerschrift van Tony te zitten. Oh, gaat Mama weer eens <laughs> dus <goed. laughs> Maar, uh, hoe is het voor de rest allemaal? Wat zeg je? Hoe is het daar allemaal voor de rest? Nou, ja, Santos is eens live, hè? Santos is eens goed, man. Ja, lekker hoor. We zitten weer in uh, de goede periode, hè? Het, het komt er weer aan, allemaal. Ja, goed. gelukkig wel. Hoe gaat het met de drie kleine rakkers? Nou, met drie kleine, nu gaat het lekker. Het is alleen lekker te ja. hoop ik. Nou, ja, mooi. Ik gaat niet dat ik naar de radio luisteren. eigenlijk. <laughs> <laughs> nou, dan zie ik hem morgen helemaal vol, maar dan komen ze gewoon... Mijn papa rijdt in de lelijkste auto van de eeuw! ga je <rijgrijpte> nee, dat soort dingen krijgen. En dan kom je op het schoolplein om je kinderen op te halen... ...en dan staan ze je allemaal naar je te kijken... ...en dan denk je van, oh shit. Nou, ik weet al weer wie hoe laat het is. <laughs> Maar dat gebeurt lopend, hè. Dat is vlakbij, hè. Oh, vandaar dat je altijd met een vrachtwagen voorbij moet scheuren als jij naar school toe moet. <laughs> <laughs> <laughs> nou, hebben we nog wat zin af te houden? Hoe voel je het? Nou, ik denk het niet. Uh, hey, Ed, het was hartstikke gezellig. Hé, hey, uh, wanneer vier verjaardag nog een keer? Wanneer vier... Ik of, uh, ik of het andere uh, gedrocht uh, daar ergens aan de microfoon? Oh, jullie maken niet uit. Nou ja, ik heb uh, dit jaar voor het eerst sinds jaren dat ik een keer thuis ben met mijn verjaardag. Want normaal ben ik altijd op vakantie. Nou, dus we hebben wel geluk dit jaar. Ja, jij ja, wel in ieder geval Ed. <laughs> nou Ed, je weet wat je voor hem mee mag nemen. Hè? Je moet even naar de Xenos gaan. We hebben ze van die goedkope sextoys. En voorrijden met die auto hè. Maar <laughs> wij gaan ook op hetzelfde. Gezellig, gezellig. Zo well, eind jullie. Oh, oh ja, nee, dan zou ik zeker vertrekken. Ja, dan is het nogal slecht hier in Nederland. Hahaha. <laughs> nou, jongens, veel plezier verder. Oké. Okay. Okay. Nee, hoi. hoi. Ja, en dat was echt. Nou, dat was, dat was Ome Ed. Hey. Ja. Ja, gezellige gozer. Die moet ik de komen hoor. Die moet blij die... dat deze man het wel <laughs> kon waarderen in ieder geval. Uh, ja, ik vond het eigenlijk Hij had het eigenlijk ook best wel snel door. Volgens mij had hij het vanaf het begin al door. Nou, Ed kennende. Ja, nou, hij is wel een beetje slim. Ja, ja, onze, onze oude, oude mokmer. Hey. Onze oude onze <laughs> mokmer. Oh oh oh. oh. Nou, ja. we, uh, ik heb net uh, zojuist een uh, blackout gekregen. We gaan, we gaan, denk ik, weer even lekker verder. Hey? Ja. We gaan luisteren naar Milk Inc. met Blackout. Daarna komt een oudje uit de doos. The girl you lost to cocaine. Nee, de cocaine. See ya. Ja, ja, ja. Weer helemaal terug bij de tijd. Gezellig ja, Daar zijn we weer. We hebben die gezellige Ed ook weer aan de lijn gehad. En uh, ja. met zijn mooie auto. Met zijn mooie foto. <laughs> die waren toch maar niet verkopen. Ja, dat, dat begrijp ik ook nog Ik wel, vind ja. dat ik wel even een foto van die auto op huis moet zetten. Ja. <laughs> Dan kunnen jullie allemaal zien wat waarom? voor auto het is en waarom die is verkozen tot lelijkste auto ja. van het jaar of eeuw, dat weten we nog niet helemaal zeker. Nou, even hey, uh, jongens, even <coughs> snel door. We hebben een prijsvraag. Voor ja, ja. degenen die echt goed geluisterd hebben. Um, ja, de, uh, de prijs uh, geldt als volgt: uh, Weet jij nou het goede antwoord? Stuur dat dan door uh, naar uh, ja, de Hives uh, van ons: uh, knockout, uh, knockoutfm.hives.nl. En uh, de vraag luidt als volgt: Wie hebben wij als eerst gebeld in het eerste uur? Ja, ja. A. Hemeltje uit Deventer. B. Ed uit Zandvoort. En C... Uh, hoe heet die zo? <laughs> Rianne uit de Ja. Nee, nee. Uh, C is... Uh, even kijken. Uh, Ricardo Drommel. Oh, Ricardo Drommel uit... Zandvoort. Uit Zandvoort. Zandvoort. Ah, Drommel, Drommel, Drommel. Ja. Dus ik herhaal, wie hebben wij als eerste gebeld in het eerste uur? A. Hemeltje uit Deventer. B. Oh, maar Ed uit Zandvoort... <laughs> Ja, ja, oom <laughs> ja, Ed. En C. Om Ed. <laughs> en C, Ricardo Drommel uit Zandvoort. Wie hebben wij gebeld? Wat kun je daarmee winnen? Jij kan uh, jouw eigen top 3 aan favoriete platen kun je bij ons komen uitzenden. Uh, Dan bij de volgende uitzending wel te verstaan. Mocht, uh, mochten wij nog geen reactie hebben gehad daarvoor... <laughs> Oh, je moet dat ding echt eens op stil dat ding zitten. is op stil! Hij ah, ah, moet ah, op stil! Ja, god, niet normaal. Nee, maar luister nee. even. Een klacht voor sieren. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar uh, hebben, jullie dit, uh, hebben jullie dit goed geraden, dan kunnen jullie in uh, de uh, eerstvolgende uitzending kunnen jullie eigen top 3 komen presenteren aan favoriete muziek. Uh, mochten wij uh, uh, in ieder geval geen antwoord voor jullie hebben gehad, dan uh, blijft uh, die vraag nog staan totdat uh, die vraag is beantwoord. En uh, mocht die vraag goed beantwoord zijn zoals ik net zei, dan kom je bij ons in de studio, ga je je eigen top 3 presenteren samen met ons en dan gaan we samen een geweldige avond van maken. Wij wel. Zeker, en, uh, zeker. Robby is nu uh, de, even kijken, de Oei. prijsvraag op hives aan het zetten. Ja, ik, alle minuut, hè. alle minuut. Alle minuut. Oh, God, Mike Woehoe! Mike Er wordt naar me gefloten alweer. Al Volgende weer. week jongen, als hij dan weer niet uitstaat, dan gooi ik hem echt. Doe ik in een, dan doe ik hem in een kopje en dan zet ik hem onder die senseo-apparaat. Je, nou hoor ik hem ook nog eens. Oh, nee. Mike. Mike, dit is... Hou ja. dat ding weg. Dat is een verschrikkelijk ding. Mike, dit is gunstig. Ik moet hem dus nu vasthouden om ervoor te zorgen dat je hem er niet doorheen hoort. Hang op. Oh, man. Volgende keer zetten we hem uit, hoor. Echt waar. Mike, dit kan niet, hoor. Dit nee, dit, F dit, serie, kan, dit, dit niet. kan niet. Rustig naar nou maar. Au. Oh. Oh. Nou ja. Die Mike, wat hebben we Mike, daar al aan? Die Mike, dat is toch zo'n goede gozerin. Uh. Maar totdat zijn telefoon afgaat. Ja. Fijne kerel. Dankjewel, jongens. Tot op zekere hoogte. Toffe gozer. Ah. Dit is Jambers. Uh. Overdag is het een normale jongen. Maar s'avonds, dan gaat zijn telefoon wel heel vaak af. Ja. Yeah. Ring, ring, ring. Oh, deze jongen is wel eens naar de therapie geweest, maar dit had geen enkel effect. Tot op zekere hoogte heeft het geen... Ja, nu loop ik vast. Nee. <laughs> en omdat jij vastloopt, gaan we luisteren kan Kanye West en Jamie Foxx. Gold digger. Yeah. Oh, she's a gold digger. Way over town. I ain't saying she a gold nigga She ain't messing with no broke niggas I ain't saying she a gold nigga She ain't messing with no broke niggas Get down, girl, gon' head, get down Get down, girl, gon' head, get down Get down, girl, gon' head, get down Get down, girl, gon' head Cutie the bomb, met her at a beauty salon With a baby Louis Vuitton Under her underarm, she said I can't I can tell why your charm, 5's girls, you gotta fly, I can tell why your charm, and your arm, but I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she had have an ass in like Serena, Katrina, Gina, for Lopez, four kids, and I gotta take all the bad ass to show this, okay, get your kids, but then they got their friends, they put them in the fence, they all gotta plan, we all went to Den, and then I had to pay, if you fucking with this girl, then you better be paid, you know why?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 Holla, we want freedom, we want freedom. Yeah. yeah It's something that you need to have, cause I'll when she leave me. your ass, she gon' leave with half 18 me. years, 18 years, I'll and I'll on her 18th birthday, found out it wasn't his Now I ain't saying she a gold nigga, uh. but she ain't messin' with no broke niggas uh. Now I ain't saying she a gold nigga, uh. but she ain't messin' with no broke niggas uh. Get down, girl, gon' head, get down, get down, uh. get down girl, gon' head, get down, get down, get down. Get down. Get down, girl, gon' hit, get down, get down, get, down, uh. get, down, get down, down, girl, girl Go Nice go digger you got knees. you don't want to do the smoke but he can't buy weeds he go out to eat he can't pay y'all can't leave his dishes in the back you gotta roll up his sleeves but while y'all wash watch him he gon' make it to a beans out of that toxin. he got that ambition baby look at his eyes this week he mopping floors next yeah, week it's the prize so on. stick by his side i know what's doing for in the year, that's nice and they gon' keep calling on. and trying but you stay right girl and when you get on he leave your ass for a while girl get down girl yeah, your don't blah blah blah yeah. zip your lip like a padlock. luck Hit me in the back with the back, jack to the jukebox I don't care where you live no. at just turn around boy let, let me, me hit that don't be a little <laughs> bitch with your chit chat <laughs> just, just show me, me the you dick listen hi In that blah, blah, blah Think you'll be getting this Nah, no, nah, no, nah no, Not in the back of my car uh, uh, If you keep talking that Blah, blah, blah, blah, blah bla. Boy, come on, get my rooks off Come put a little love in my glove box wanna dance with no pants on Meet me in the back with the jacket a jacket, of the jukebox Look to the chase, kid Cause I know you don't care what my middle name is I'm And well, your you're wasted, wasted.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 VS uh, Chocolate Puma. Disco Electric. Ja, dat is absoluut uh, dat ik wel zeg wel een lekker nummertje. Ja. Nou, ja. Uh, we zijn weer voorzien van voerage. Ja, zeker. En winnaw een rondje Febo. Mike, jij gaat dan even een kolompje uh, er doorheen gooien. Ja, de kolom van de week weer. hè. Ja. ja. Wij drinken allemaal wel eens veel, maar uh, jongens, zijn jullie ooit wel eens te dronken geweest voor een ademtist? Nee. Zo ver laat ik het nooit komen. Jongens, zijn die wel zo dronken geweest voor een ademtest? Nee. Ze moet even nee. een patatje delen met z'n tweetjes. Nou, deze man kennelijk wel. Nee. Nee. Te dronken voor een ademtest. In Den Haag was zaterdag een automobilist zo dronken dat hij zelfs geen ademtest kon afleggen. De 25-jarige man werd aan uh, de kant gehaald in Den Haag toen hij zijn portier opende. Viel hij meteen uit zijn wagen. De agenten besloten de man mee naar het bureau te nemen om hem daar een ademtest te laten afleggen. Dat liep echt een niet echt van een laaie dakje. Bij de eerste poging viel hij tijdens het blazen gewoon in slaap van zijn stoel. <lacht> Toen het achteraf toch lukte om de ademtest af te nemen... ...bleek de automobilist zes keer de toegestaande limiet binnen te hebben. Dus dan ben je gewoon klinisch dood. Ja, ik denk dat hij gewoon Zes deed Zes keer aan... toegestaan aan die Ik denk dat hij gewoon aan coma cijfer deed, maar het niet echt ja. gelukt was. <laughs> nou, ik denk dat hij niet veel meer nodig heeft gehad om nog in coma te komen. Nee. Maar eh... Uh, Laat het ja. zo stellen, hij was al in coma, hij al alleen van zijn stoel af. De <laughs> Politie was er net op tijd bij. Ja, nou wel. <laughs> nou, maar, uh, Rob, dit was, uh, uh, nou, go Gooi er nog uh... Oh, oh... Rob, jij hebt ook uh, de column ja. Uh, ja, ik heb er nog eentje. Uh, Vertel, Eens even kijken. Nou, vrouwen liegen over gewicht op datingsites. Dit uh, trok toch een beetje mijn aandacht. Omdat ik zelf ook best wel zwaarlevig ben. Maar ik lieg er niet over... Uh. Nee, jij bent niet zwaarlijvig. Jij bent gewoon een paar kilo's feestelijk gevuld. Ja, ja, ja. Oh, ja. Nou, ik ga even beginnen. De vrouwen liegen op datingsites over hun gewicht. Mannen over hun status. Dat meldt Tross Radar maandag na een onderzoek onder... ...6.000 mensen die de afgelopen twee jaar actief zoek waren... ...naar een partner via datingsites. 60% van de mensen die, achter, die actief zijn... Op een datingsite heeft gelogen op zijn of haar eigen profiel. De mensen die een afspraak maakten, zegt zeg slechts 1 op de 8 dat het profiel van hun date klopte. Verder zijn mannen op gratis sites 8 keer zo vaak op zoek naar een, als, naar een avontuurtje als vrouwen. Die vooral op zoek zijn naar een vaste relatie. Volg je hem nog? Nou, ik volg hem nog ja. ja eigenlijk ik, uh, snap ik het nou allemaal wel. Het wordt mij allemaal wel ah, okay. duidelijk. Um, de vorige presentator van de Nightwalk, wil ik toch wel even weten, die zal er wel flink gelogen hebben op zijn. Uh... <laughs> <laughs> die zal er wel flink gelogen hebben op zijn dating zijn. Dus vrouwen, wees niet bang als je wat zwaarder bent, hoeft er echt niet over te liegen. Kijk, mocht uh, als de man nu toch al uh, vlakkeloos voorbij, uh, in ieder geval klakkeloos voorbij lopen in de supermarkt... ...zullen ze dat op de datingsites ook doen. Dus liegen heeft geen zin. Maar wij, wij houden wel van een beetje vlees om het bot te hebben. Ja, wij houden liever een vrouw vast en dan we zeggen van... Uh, ...schat, zal ik een touwtje voor je pakken als we op het strand gaan wandelen? kunnen we vliegen. <laughs> dus uh, ja. bij deze, we houden wel van wat vlees in de kuip. Kijk, het moet niet zo zijn dat je echt niet meer door de deur heen past. Maar eerlijkheid... De telt toch het meest. Ja. Dus en, uh, laat dit een tip zijn voor alle dames en heren onder ons. Absoluut, absoluut. Er zal er, zal er nou vast wel eentje hier in, in Zandvoort zitten. <laughs> <laughs> Onze uh, hoofdbevilliger. Ja. Nou, zullen, zullen we even verder gaan met een klassieker? Ik, ja, gewoon juist een klassieker erin, Uit johan. de jaren negentig. Eens even kijken hoe die heet. Want, oh. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Van de Grey Newman cars. Gooi hem die man. Ja. <laughs> Daar zijn we weer. Een Jamila, jongens, we zijn er alweer bijna doorheen. Ja. Het is toch niet de Het gaat zo snel, hè? De laatste tien minuten. Jawel. Dat is verschrikkelijk. Dan moeten we eigenlijk wel even een topplaat gaan draaien. De en? laatste 10. Ja. Nou, we, we, we, we, we houden ook wel van een beetje gezellig houden hoeren. Ja, Dat nou, kan gezellig. ook. We, kan ook. we kunnen ook een afsluiting nemen. Ja. Ja. Jongens, ja, uh, even <laughs> kijken. We, we hadden net al uh, natuurlijk in het eerste uur over de vooruitzichten van deze week. Uh, dan gaan we die toch nog even doornemen. Toch nog even een keertje. Ja. Weet je, wij blijven lekker bij de tijd. Hey. Maar uh, hoe heet het? De, de Bar Battle. Ja, de Bar Battle. De laatste vertel. alweer. Is het de laatste? Ja, ik ben er niet zo van op de hoogte. Ik ben vaak aan het werk, dus uh, ik ben niet vaak Dit thuis, is hè. inderdaad de laatste ik, ik zal eerlijk zeggen, ik ben er nog niet bij geweest. Ik heb Ach nog jongen, uit. je hebt me toch wat gemist? Uh, ja, echt wel. En echt, de meest memorale bar battle, daar ben ik samen met mijn, uh, mijn frulein ben ik daar naartoe geweest. En dat was, uh, dat was toen met uh, de Vol Monty's, op 1 april. Dat ben ik ook niet geweest, maar hij is helemaal naakt, oh, toch? Of God, niet? ja. <laughs> um, waaronder uh, een heer Rico in zijn Borat-string. Oh, de welbefaande Borat-string. Over de string. bar, aan het... Uh, onze Rico, Mike? Ja, onze Rico. Staat nee. hij, hij te strippen? Ja, ja, ja. ja oh, maar zo nee, is hij Er wel. is zelfs 5 euro of 10 euro in zijn string gegooid. Oh. Hij doet ja, het hij goed bij de, de vrouwtjes. Mike steekt zijn handen wel omhoog, maar ik geloof dat hij er zelf in heeft gestopt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Of was het jouw vrouwtje? Nee, Mijn vrouwtje die stopt geen, uh, geen 5 of 10 euro erin. Uh, oh, dat is te goedkoop, wou je zeggen. Te goedkoop, nee, ik ben meer. <laughs> nee. <laughs> mijn vrouwtje die, die trekt me die string uit en zegt: van schatjes, dat weer voor lul? Doe het niet uit de buren kijken mee. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Nee, Ik zit even een beetje te kijken op de ja. Sandfoord's evenementenkalender. Hoeveel is het vandaag? Ja, het is vandaag de, de 19e. 19e. Oh, kijk. Oh, hij gaat steeds meer omhoog. Jezus. Ja, uh, volgens uh, mij ga je uh, steeds verder naar, naar het verleden toe. Uh, zo te vrouwen. zien. Zondag hebben we een concert hier. Oh, van het Sabat Mater. Mater. Stabat mater. Het, uh, de protestantse kerk in Zandvoort. Ja. Dat hebben we volgens mij vorige week ook gezet. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dit is <laughs> nog even door te lezen. We halen dit allemaal van uh, Zetvoort.nl. Zetvoort. Zetvoort. Het nieuws binnen de gemeente. Maar uh, wat, wat is jullie yeah. planning eigenlijk... Uh, wat? Van, van deze weekend? Ja, wat, nee, in ieder geval van de aankomend, aankomende week en weekend. Wat, wat aankomende voor... week? Ja, wat, wat zijn jullie, uh, jullie plannen? Of hebben jullie nog dingen die jullie moeten gaan doen? Uh, feesten, partijen, werk, nou, school? Ik, ik, ik zal het je, je zeggen, ik... Moet even een groot uh, project voor Schondig even afmaken. anders vergeet ik het niet dit jaar. Mm -hmm. oh, oh ja, dat wordt branden. Uh, ja, ik moet een wijn uit gaan zoeken, dus dat moet lekker even drinken. Branden. Ik zou als ik ja was <laughs> gewoon eventjes naar de familie. Uh, Faf uh, gaan, want die hebben een hele wijnkel. Ja, oh, heel... ja, ja, ja, maar die wouden ja, ja. niet meer in Brussel, hè? Nou, nee, maar, ja, die zijn verhuisd. Ik heb geen. Verhuisd. Ik ja. volg het niet. Volgens maar, mij stond dat huis nog te koop. Ik heb gehoord bij, uh, van de voorstop bij ja. de Sterren had ik dat gezien. Klopt, he? klopt, klopt. Voor 9 miljoen of zo stond het te koop. Ja, maar als je gaat kijken hoe groot dat huis is, dat ja, is gewoon niet, niet normaal. normaal. En wat ja, Tony het al heel duidelijk zei: die gasten hebben een wijnkelder, dan moet je ziek, van, Ah, joh, die ga ik later ook verzamelen, joh. Tja, nou. <laughs> oh. Maar wat zie ik hier? Vertel Oh nee, oh shit. Ja, zit weer ik, in dacht, hem. ik dacht van zondag uh, Street Power uh, bij Circuit maar dat is van vorige zondag. Hey, toevallig, er staat ook uh, geen oud nieuws. Nee. Er staat, er, er, staat, er staat ook zaterdag 13 maart, dat was uh, de 20's birthday party bij mij thuis. Maar. Oh. Ja, dat was bij mij. Ik <laughs> <laughs> oh. vraag maar, Je zit bij mij thuis. Oké, okay, uh, nou. Mike, dat is al. Long ago Ago, je weet al. Oh, kijk, ik zie hier Oh, even doorheen Ja Zaterdag 27 maart Opening van het strandseizoen in Zandvoort Dus dat wordt veel terrasjes pakken Zo Lekker Een lekkere biertje in het zonnetje Ja, nou ja, ik denk dat er meer, uh, ja Toeristen zijn in Zandvoort er zelf op het strand nou, ik Ja, ik zit zelf ook graag op het strand hoor. Ja, je bent niet de enige. Maar ja, <laughs> ik zit liever op het strand in Spanje Ja oh. Zet, uh... Nou, eerst, eerst die route even voorbij laten gaan chik, chik, chik, chik. <laughs> Ja, als Tony terugdenkt aan Spanje, dan. Uh, oh, yeah. wow. Chiquita Banana. Yeah. yeah. Let Ze hebben daar geen bananen bar hoor. <laughs> <laughs> Valt me Tenminste, dit heb ik nog niet gezien. Dan moeten we even naar de Oude Zijse voorburg gaan in Amsterdam. Dan, uh, dan hebben we de echte de welbevaande. Ja, de enige echte ik, ik, ja. je wil niet weten waarom ik het weet maar ik woon daar ik werk ik wil daar. het niet weten ik, ik wil wil er het het tegenover zo wat dus oh je wou, dus wou zeggen weten. ik werk daar ja ja ja ja ja wat ben jij dan ben je gast hier for, eh Fur, hè gudever Oh, maar uh, hoe heet het uh, dus uh, en ik ga, ik ga deze week naar de kapper nou, ja, dat kan. Ik ga even die nou, koep even... Nou, weet je, ik ga mijn koep er ook maar even afhalen. Want ik doen nou mijn pet wel weer op. Maar ja, dus dat is geen <laughs> poren Het moet eraf, die bloemkool. Ja, nou, ik heb, je hebt mijn broertje nog niet gezien. Dat is helemaal ja. erg. Oh, shit. Uh, Kijk, moet, wil ik het zien? Wendy, die schiet nou al in de lach. <laughs> Harry Potter dus, geboren. Stanley, als je luistert. Jij gaat donderdag gewoon even mee naar de kapper. Jij gaat kou, jongen. We gaan je even kou houden. Ook op jouw kosten, Robby? Uh, jongens. Uh, wat zeg je? Ook op jouw kosten, <laughs> <Nee>, Robby? <laughs> nee, nee, nee. Ik pak mijn tondeuzen. <laughs> Boven en beneden, hè? En... Ja. <laughs> Abba, dat is niet echt iets wat ik kan opschrijven okay, als broederliefde. Maar... <laughs> Het gaat heel ver. <laughs> ja. <laughs> maar, uh, maar de, uh, de prijsvraag. Ja, zullen we hier nog even een keertje voor gaan dragen? Oh, ja. Uh, ja, ja. Dan moet ik hem even de pijp pakken. Want ik heb als je wil even gaan. Even, ja. even checken, hè, Want dit zijn toch de laatste minuten van onze tweede aflevering. Ja. Oh oh, we hebben zelfs al een uh, reactie. <laughs> we hebben al weer. Oh god. <laughs> ja, dat was de verwachting. Van wie komt die? ja, van Annette. Mike lees hem. Maar, maar even voor de rest voor. even. Nee, dat mogen we natuurlijk oh, niet. Okay. Oh nee, oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan moeten, nee, nee, nee, ze, nee, nee, nee. moeten ze kijken. Moeten ze naar ja, de, we de. We gaan de prijsvraag <laughs> nog één keer halen. Onze eerste ja, prijs, uh, onze prijsvraag in een knock-out uh, reeks. Uh, wie hebben wij als eerste gebeld in het eerste uur? A. Hemeltje uit Denventer, Deventer. Deventer, ja dus. De Denver. <laughs> uh, Denver, ja maar. B. Ja. Omeet uit Zandvoort. C. Ricardo Drommel uit Zandvoort. Ja, De prijs is je eigen top drie van je favoriete nummers presenteren hier samen met ons bij Knockout FM. En ik herhaal nog één keer, wie hebben wij als eerste gebeld in het eerste uur? A. Hemeltje uit Deventer. B. Ome Ed uit Zandvoort Of C. Ricardo Drommel uit Zandvoort En alsnog de prijs je mag je eigen top 3 gaan presenteren Zodra er allemaal antwoorden zijn Zullen wij een loting gaan uh, doen Ja. En uh, dan laten we het uh, u weten Via de e-mail Ja. En laat ook een beetje weten wat voor muziek jij in je top 3 gaat uh, proppen Niet dat we straks op een of ander dark heavy metal feesten uh, hier nog staan te hakken Heavy metal en uh, Bob Marley in een ah, Bob Marley vind niet. ik ja.